Dit was het NOS Journal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weinald Zwaan van de ANWB. Op de N196 hoofddorp richting Uit staat fieren tussen Aalsmeer en Uit Hoorn 2 kilometer met ruim een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stand by all systems. IP addresses assigned. Wat voor Borie zitten die gasten van Tubak leeft en alweer? Wow. Are Wauw, wow. <laughs> zo mooi.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 Oh, met z'n tweeën gedaan. Ja, klopt. Nou, dat, doen ja. Wij, dat doen wij al jaren dat we met z'n tweeën doen. Dus we zoeken allemaal geen mensen erbij. Dat is echt wie Precies, zo... we doen het gewoon met z'n tweeën. Met z'n tweeën gewoon, ja. Het ja. Het gedoe allemaal, zeg maar. Ja, ik had dat er nou mensen geluisterd worden, maar ze zien niet of, of we wel of op afstand staan. Ah. Dat zien mensen niet, je wel nee. toch? Nee, nou ja, de camera, dat is wel ja, ik zeggen, Je kan op internet gewoon even kijken dat het goed op afstand zit, hoor. Wij ja. doen het fantastisch. Ja, het is een soort ritueel in Nederland ook, hè? En wij herkennen daar heel veel bij, bij Fred natuurlijk. En daarvoor willen we hem ook wel vrij pleiten. Ach, dat hebben we allemaal wel. Eigenlijk is het ook allemaal een podcast die we met elkaar spelen. En dat speelt hij ook gewoon mee. En dus ik bedoel, het is net zoals in uh, Indonesië. In Indonesië doen ze rituelen s'ochtends, hè? Dan gaan ze alles uh, inzegenen. Ik ga met de brommer weg, ga ik inzegenen. De weg waar ik over in ga, die is heel druk, ga ik inzegenen. De auto ga ik inzegenen. Gaat ga het eten inzegenen. Alles erin gezegen. En dat hebben wij met de gedachten... We doen het goed. En als je dat maar heel goed nadenkt, ook al doen we het niet goed... dan komt het goed met Nederland. Okay. Je moet erin geloven. En Fred doet het ook. Allee, ja, die boetes, daar moeten we wel even naar kijken, hè. Die boetes. Ja. Echt Weet je nou dat het echtpaar met die, met die schoonmoeder en die schoonvader ja. in het park... 1600 euro? Ja, ik denk Ohoho. dat die het wel terug gaan krijgen. Ja, ik vind gewoon dat dat geld misschien naar nou een goed doel moet worden geschreven Ja, maar gisteravond zei ook... Uh, volgens mij was het meneer Spong, ik weet het niet zeker, maar jij hebt altijd zo zuinig, Bekkie. Ja? Maar die zei ook echt van nou, echt al die advocaten, die zijn hun messen aan het slijpen. Oh, ja, die ah komen rechtszaken doen. Ik wil graag, wil ik gewoon dat ze stukjes... Uh, uit die rechtszaken dat ja? die hier genoemd worden. Ja. Ik wil heel graag dat, het, uh, dat de hoogtepunten in een tv-programma komen. Volgens mij wordt dat heel leuk. Het ja, is dus niet ook de rechter, maar de coronarechter. Ja, zo. Van die hele belachelijke situatie ja. waar mensen zich in bevinden. Dat je denkt: oh ja, ja logisch, huh? dan krijg je vroeger ook een boete voor je. <laughs> Vrij kwijtgescholden. echt Dit kan echt werk opleveren. Dat is oh. ongelooflijk. Maar ook wachtlijsten en heel veel ellende. Het gaat de staat ook weer geld kosten, natuurlijk. Maar ze hebben een boom gevonden waar ze elke dag een schudden. Alleen wat hoor ik nou wel weer op het nieuws? Wat was het nou ook weer met, met, uh, met, met, met geld en zoiets? Tenminste 75.000 huishoudens komen binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies. Deze mensen hebben geen spaargeld waarmee ze de vaste lasten eten en drinken kunnen betalen. Het zijn de krekels. 75.000 mieren, Wij zijn de mieren en dat zijn de krekels. Okay. Die zich niet voorbereiden op de winter. Oké, okay, ja, maar goed, ik hoorde een stewardessje. Die had natuurlijk een mooi appartementje ingericht. Dat zag ik ook op de... Op de, op de, de, de, de, de wat we op de televisie lieten zien van Maar ja, als je dan niet gaat vliegen meer... Ja, dan heb je niks meer eh, om mee te spelen. En dan is het geld een beetje gauw op. Ja. Dus dat, nou ja, triest. dat wordt de volgende crisis en dat is leuk voor de media om, weer te, om dat te verslaan ook naar een leuk dramatisch verhaal van te maken. He? Ja. Precies. Nou, goed toebakleven bij de toestelbaanstaan, staan. We gaan het ook over leuke dingen boah. Zeker weten. Om eerst even lekker rustige muziek om bij te komen van de nacht. Remember when we used to be happy. we grew up and we got I know we're gonna make it. En daarnaast zingt hij nog. Uit don't know If We're Gonna Make It. Oh, dan draait het er één keer om. Oh, wat een diepzinnige tekst ook. Koeks. Ja, nou goed, ik denk dat we nu met z'n allen wel een beetje gerustgesteld zijn. Dat we het allemaal wel gaan redden. Want ja, het vaccins zijn in aantocht. En het uh, Sputnik vaccin in Rusland is, uh, is momenteel actief. In Rusland er worden leraren worden gevaccineerd en zoiets. Leraren? Uh, ja, leraren worden gevaccineerd. Wat en dan zo... als het niet goed gaat? Dan hebben ze geen onderwijs meer. Uh, oh, dat vinden wij niet erg. Dan lopen wij straks erop met uh, onderwijs. Nee, oh. ik geloof dat... Uh, nee, dat hebben allemaal... Hier in Nederland spelen we het misschien even te zeven En in Rusland denkt: ze... Ja, kom op, zeg. Ik heb vijf mensen ingespoten die hebben het overleefd. Nou, dan kunnen we de rest van de wereld toch ook niet spuiten. Nou, wel, dat willen ze niet. De hele rest van de wereld. Ze willen natuurlijk alleen eigen uh, dingen willen ze even... Uh, in uh, inspuiten. Dan kunnen ze namelijk door. Want er, ik had nog even een raadseltje voor je. We, weet je wat dit is? Wie heeft nu voorrang? Nou, weet ik niet. De tweede misschien. Ik heb geen idee. Nee, dit... Door het gebrek aan testcapaciteit laat het kabinet op aandringen van de Tweede Kamer... onderzoeken of het toch mogelijk is om leraren en zorgpersoneel... voorrang te geven bij een coronatest. Ja, precies. Voorrang. Okay, ja, zodat de maatschappij in beweging blijft. Ja. Het ja, is, is sukkelig verwoorden natuurlijk. Hè, dat die, ja, die leraar een klein beetje een verkoudheidje hebben. Moeten ze dan thuis blijven. Alles voor de zekerheid. En, Liever niet, want dan kunnen die ouders weer niet werken. Nee. Nou, dus Dat is dan heel gedoe. Dus nu zitten ze te denken om die mensen voorrang te geven. Alleen... Ja, Weer te weinig capaciteit En dan gaan ze uiteraard weer particuliere laboratorium in de arm nemen. zijn die wil net zo goed. Dan krijg je dan helemaal een goede testuitslag. Dat soort dingen allemaal. En dan gaan ze allerlei dingen opsturen naar Duitsland. Want er is meer capaciteit. Wat een gedoe allemaal. Het lijkt over van die futiliteiten te gaan ook, hè. Van ja. een beetje testen. En dat sommige laboratoriums, die kunnen... Hoeveel duizend per dag? Echt 10, twintig duizend per dag kunnen ja, ze testen. Ja, bewijs, hè. En je denkt, wow. Hoe kan er een probleem ergens zijn? Nou ja. Al die testen. En dan blijkt dus gewoon dat gewoon zo weinig mensen maar ziek nog worden ja. Dus ik denk dan, ergens worden we uh, wordt angst gezaaid. Ja, dat is het weken. En uh, ondertussen. Uh, Nederland heeft volgens mij in twee weken zijn er misschien. 20 mensen overleden of zo aan uh, ja. corona? Ja, maar dit is voor de toekomst natuurlijk best wel verontrustend. Ik hoorde natuurlijk, luister ik was naar en Dat zijn natuurlijk een beetje de ja. complotdenkers. Ja, ik doe het ook hoor. Ja. En daar was natuurlijk ook iemand die zegt, maar dit is allemaal een soort complot. En, uh, wereldwijd he, was dat, een man die zei dat het wereldwijd was. Wereldwijd was, en dat, dat ze eigenlijk ons er een beetje onder proberen te krijgen. En wat is dan het grote plan erachter? Nou ja, geld uit je zak uh, kloppen en uiteindelijk ook uh, je privé inleveren... om alles te kunnen controleren. Zorgverzekeraars zitten er natuurlijk ook weer achter. Nee, goed, dat, dat, je kan er heel veel over, over filosoferen. Het loopt een gegeven toch mank. Want wie gaat er zoveel werk van maken? En wie profiteert er dan van? Is dat één gast? Is dit die van Microsoft? Geloof ik helemaal niet. Dus dat ik net wel mee val. Het is volgens mij een samenloop van omstandigheden... dat we tot dit punt zijn gekomen. Ik denk dat we daardoor... Eh, dat we in deze situatie terecht zijn gekomen... dat we eigenlijk gewoon niet meer terug kunnen. We kunnen nu niet maken van... ja, dan laten we het nu maar los. Dan gaan er maar een aantal mensen dood... Ja, dat ga jij zeggen. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Als outsider kan je dat zeggen, maar als minister kan je het niet zeggen: van nee, we laten het nu los en het is nu voor je eigen risico. Ja, ja doe je, dat kan niet meer natuurlijk. Dus het, eh, maar het, uiteindelijk, volgend jaar, je krijgt elk jaar nu een griep uh, uh, alert natuurlijk. Elk jaar krijg je dat. Je kan niet maken. Gaan de scholen dicht wat de griep is? Nou ja, dat denk ik. ik. Je kan niet maken dat je volgend jaar zegt: van nee, maar nu gaan er maar een paar mensen dood aan de griep. Dus nou laten we het voor wat het is hoor. Ja. ja, dat doen we nu niet meer. Vorig jaar was dat zo fout te gaan. Dat kan niet. Kijk, in 2018 hebben we natuurlijk ook al een fout gemaakt. Toen zijn er ook heel veel mensen gegaan aan de griep. Dat was een hele trage, en langdradige. Dit is een heftige. Maar toen hebben we ook een fout gemaakt. Toen hadden we er eigenlijk ook iets aan moeten doen. Dat hebben we niet gedaan. En dit jaar zijn we ermee begonnen. En volgend jaar gaan we er ook mee doen. Maar wat voor consequenties heeft dat... Dat moeten we nog even overzien. Ja, dat weten we niet. Dat weten we zeker nog niet. Nou, goed. Oh. Heb je nog gimmies trail en etiketering? Ja, dat heb je altijd. Dat, uh, dat was van de week groot nieuws. Hè? Nederlandse kinderen horen bij de gelukkigste ter wereld. Heb je gevraagd ja. van jouw kinderen of ze dat ook ja. vonden? Ik heb het even voorgelezen. Ja? Voor, voor ik zag ophouden met zeuren. Ja, maar niet in die zomer. Nog een hè? beetje zeiken? Ja, natuurlijk. Ja, Er schijnen dus 220.000 kinderen hebben meegedaan. Uit ja. 42 landen. En uh, daaruit blijkt wel. Hè? En hier zie ik nu is ineens dat Nederland vierde was. Wat is oh. het nou? Oh, oké. Okay. De 15-jarige kinderen uit Armenië zijn het gelukkigst. Gevolgd door Moldavië. En Wacht Obanië. even, Armenië? Ja. Oké, okay. En doen. met de behaalde vierde plaats valt ons land net buiten de top drie. Oké. Okay. En jongens blijken over het algemeen gelukkiger dan mij. Ja, logisch. Dat snap ik wel. Het komt door die hele social media dat ze perfect willen zijn. Nee, we hebben gewoon tijd te maken. Ze, ze, jongens ze, beter kunnen relativeren volgens mij. Die zeiden, hadden we gisteren rust, op Met jou in de bar. Ja, of we hadden alles weer wat gedronken. Toen hadden we ruzie over wat? We, nou, een biertje. gaan we weer zitten. Klaar. Ja, weet ja. Je wel? en je Een vrouw gaat het toch wat dieper. Ja, de, de, ja. ja. Ik heb laatst ook zo'n uh, van God los of zo. Iets, een soort gelijke film gezien over hoe meisjes een andere kapot maken. Ja. Oh, dat was over vrijdagavond ook. Ja. Dat is heel, naar, heel, heel naar. Heel de... de... naar. Maar ja, het, je kan dus alle... Onderzoeksresultaten bekijken op de website. Ik ga hem wel even delen op uh, social media. Dan kunnen jullie het even meelezen. Yes, goed idee. Nou, straks natuurlijk onder andere de Zandvoortse berichten. En dan hebben wij, natuurlijk nog even een stukje geschiedenis. Maar dat is pas in tweede uur. Dat duurt toch zo lang? Eerst maar even de nieuwe single van Direct Color. Was Leuk, langdradig en lollig. Tobak leeft. De wonderenwereld van tobak leeft. something. Nou, dat kan. Goed. Baby Bridges. En dat hij... I see you. Oh, mooi gevoelig, hè? Heel voor trouwens nog een nieuwe plaats van Direct. Ook al wat jaartjes bezig, hè? We staan nu al twintig jaar of zo. Oh, best wel. Oh, dus echt een hele lange tijd. Volgens mij hebben ze ah, die, pas alleen nog een feestje Ik vind gekeerd. die, die zanger. Dat is toch die zanger die... Marcel heet die toch? Ja, Jezus. Ja, ik vind hem wel leuk. Ja. Wat hij deed toen mee met... Uh, just a tour was of zo. Ja? En daar was hij erg, uh, echt een heel, heel amabel mens. Absoluut. Ik denk wel dat hij met Spike een beetje botst. Want er zijn wel twee uitersten volgens mij. Volgens mij is hij echt Jezus en zo heel echt in contact met zichzelf. En Spike is natuurlijk altijd maar, uh, nou, die is gewoon dwars. Lekker apart. Zit ook in een punkbeentje. Je ja, krijgt een beetje een Herman Brood gevoel bij hem. Bij wie? Bij uh, Spike? Bij die Spike. Ja, die Spike. Ja, ja, klopt. Ja. Volgens mij ook wel niet vies van de drugs, maar... Nou goed, misschien ja. is dat ook wel een beetje geweest. Is ja, want weer... dat zou ook wel een poster zijn, denk ik. Ja, ja, dat is ook wel weer een poser, een imago. Ja. Goed, uh, ja. Nou, dat is ook wel weer leuk. Ja, uh, nou ja, we kijken even de wereld in. Ja! Precies! Ja, is die is Die is in Nederland al te vinden natuurlijk, maar de vraag is... Zal die, die binnenkort er ook zijn? Nou, die is er al natuurlijk... Poema, of zo? Ja, die zou bijna ik aan het Poem. Nee, de links! Oh ja, oh, die zijn gaaf, maar die zit ook in Polen en zo, hè? In, in Polen, ja, maar in Duitsland... Ook wat okay. in Duitsland, in België schijnt ze nu ook weer terug te zijn. Je zit daar in de, in, de, in de Ardennen, in het bosgebied zitten ze daar. Ze hebben echt wel een aantal van die linkse daar rond zien lopen. Het is echt heel link. Nou, dat schijnt er wel mee te valt. Het is gewoon voor ons eigenlijk een grote poes. Voor uh, volwassenen is hier niet gevaarlijk. En uh, ze hebben plus minstens dus 100 tot 1000 vierkante kilometer nodig om van te leven. Hier in Nederland is het nu helemaal aan elkaar gelinkt natuurlijk. We zijn er bezig met de natuurbruggen natuurlijk. Hier, hier in Zandvoort zijn we er goed voorbeeld van. We hebben hier van twee of drie natuurbruggen hier gemaakt zo. En nog niet met elkaar gelinkt. Want zijn er zijn allerlei strae-potdingetjes die er overheen gaan en dat mag niet. Daarvoor hebben we een hek niet gezet. Zoiets was het. Ik weet het niet meer. Ja. Maar goed, de, de linkse is in op, uh, opkomst. Hij komt hier naartoe. En de volgende stap is de, de leeuw lees ik hier en de tijger. Dat zou mooi zijn. Nee, stond gekheid. De links zou wel mooi strijdmiddel zijn tegen de herten. Dus dat zou wat kunnen zijn. De links hier loslaten ja? in het duifgebied. Ja. Diezelfde her herten. Die, die kunnen de herten. is zijn groter dan die links. Ik had het idee dat ze ja. grootte van een, een, een groot kalf of zo, weet je, zoiets. Nee, nou ja, er waren wel beelden opgedoken van een links samen met een hert. Was dat volgens mij of was dat weer een ander die, die in strijd waren met elkaar? Geen idee, ik bol? heb die niet gezien. Nee. Nou, goed, nou, die geweldig. gaan we opzoeken zo. Ja, leuk. Ja. Nee, Nederland wordt weer echt een natuurgebied. Je hoeft straks niet meer over de grens om echt de natuur in te gaan en dingen te beleven. Ja, maar dat is gewoon vanwege de coronatijd. Moeten we alles hier meemaken. Als dus u weet, oh, gaan we maar... ooit de Big Five spotten hier? De Big Five is... De leeuw, de, het luipaard, uh, de, wat is het? de olifant, de shiraf. Ja. Hoort die bij de Big Five? Nou ja, ja, ik heb geen idee, ik, ik heb nooit gehoord van de Big Five. Nee, nee. Die, ga je altijd, die moet je altijd spotten als je op de safari Big... gaat in Afrika. Ik dacht de Big Five waren vijf schrijvers van Nederland. Nee, nee dat waren Yo. de Big Five, toch? Yo. Nee, dat is wat anders. Ja. De, John, die kijkt natuurlijk. Dus, uh, nou ja. goed, de Friese uh, veerboot, wat ja, heeft die te maken met? Ja, die, die Friese veerboten van de rederij Doekse. Die kampen al weken met onbekende motorproblemen. En dan nou hebben ze zelf eigenlijk een vraag gesteld... Uh, om, uh, om te kijken van wat is daar de, de, het probleem mee. En uh, je kan een taart winnen als je daaraan meedoet. Oké, okay, maar wat voor probleem hebben ze dan precies? Dat weten ze niet, want hij, uh, uh, uh, ja, er zit een raar geluid in de motor. Oh, okay. En uh, ze hebben zelf het idee van wat is het nou toch? En uh, daardoor hebben ze hem gewoon uit de vaart gehaald. Dus ja, het is uh, de kogelwiek is dat. Het is zo'n soort, uh, zo, is zo snelle, weet je, katamaran, uh, niet katamaran kogel. Is, is, is, is het een, het een soort raadspel je komt op de boot, ik zet hem aan... En raad het geluid. Ja. En, hoe, hoe, en dan krijg je slechts een taart. Terwijl dit juist heel veel geld oplevert... als je, ja? als je het geluid weet en hij wordt gewoon gelijk gemaakt. Weet je wel? Ja, het maar is, ze zeggen dus inderdaad dat het een katamaran is. Maar ik had het idee dat dat zo'n ding is met zo'n kussen... dat ja? je dat zo over het water zit, Dat heet toch anders? Is, oh ja, hoeveel hoeve, kracht? Hoeve, hoeve, ja, maar is, ze zeggen dus een katamaran. Ik denk dat het een foutje is hoor. Ja, ik denk dat deze niet helemaal goed is. Nee. Ja. Er zit een, een brommetje in. Ik, hier hoor ik het meer dan als ik de andere kant op. Wacht, ik op de andere kant even kijken? Nee, hier hoor ik het niet. En dan staat het in het Fries: hè? de Kogelwiek van Doeksen al weer oh, de kant vanwege technische problemen. Echt zo vermoeiend. In Aha, nee, Nederland, leuk. echt wereld wordt één en we gaan lekker in onze eigen taalkanaal. Nou. Nee joh, doe het even lekker joh. Maar goed. Gewoon dialect. En hoeveel geld was er te winnen? Nee, was? een taart. Een taart. Taart voor wie de oorzaak vindt ik, ik. heb er nou. al niks te zoeken in Friesland, maar voor een taart ga ik er helemaal niet. In. Dan maak nee. je hem zelf wel. Je moet er wel even een beetje een prijs aan kunnen. En als binnen, je die foto ziet, dat is dan echt geen katamaran, hoor. Dat is geen katamaran, nee. Ja, je nee. um, nou, zit wel een gat in het midden, zie ik. Stroom er nou water door naar midden. Oh, dat is. Dat is een ander plaatje van de foto. Dat is de oorzaak. Nou, voor die een raar geluid maken. Een borrelend geluid. En ook op wat lager in de. Nou. Ja, stop dat dingen uit. Even normaal, hè? you're sophisticated they're complete Zo denk aan vroeger, nog voor die tijd weet je, dat we nog met elkaar mochten knuffelen. Ging op en ging mijn poco en daarin duiken zo. Is gewoon lekker afstandig zijn. Dat mag tegenwoordig allemaal niet. Je moet zuinig op elkaar zijn. De wilde randjes zijn er een beetje af. Denk nog om elkaar. Hopel, we zijn allemaal zo'n water. Bleh! Kots. Oh, goed, maakt dat allemaal een F. het is half, ja hé hey, precies, half negen. Dat gebeurt anders nooit. Dit is Strookse ooit ontstaan in 1998, 22 jaar geleden alweer ongelooflijk. This is it! Dat was de eerste plaat die ze uitbrachten. En er zijn nog veel meer mooie van afgekomen. Oh, weer een speciaal geluid. Is die boot dan nou weer in de buurt? Nee, goed, we zijn dus ook aanbeland bij heel iets anders. Zandvoortse berichten. Juist. We kijken in de Zandvoortse krant afscheid van uh, papa Luigi. Papa Luigi, Luigi. ja. Hij is eigenlijk Louis heet hij. Louis, er dus staat dat... hier gewoon luigie hoor. Louis, Luigi. Nou goed, hij is uh, violist. En het grappig is, uh, hij, hoe, hoe oud was hij? Hij was echt heel jong dat hij zijn eerste viool, uh, viool kreeg. In 1946 kreeg hij zijn eerste viool. En uiteindelijk toen hij 15 was, heeft hij uh, een viool gekocht. En daar speelt hij nog steeds op. En hij is nu 82 hè. Ja, ik vind het heel fout van mij dat ik dan nu denk, in 1946 een viool gekregen. Die waren allemaal over. Ah, doe even normaal zeg ik. Wat erg. Ja, dat is wel waar. Je had zeker in Zandvoort. Er zijn er heel veel mensen niet meer teruggekomen. Ja, echt een heel tragisch verhaal. Nee hoor, hij heeft gewoon een nieuwe gekregen. Hij heeft gewoon een nieuwe gekregen. Maar goed, daar heeft hij dus lang op gespeeld. De vraag is wel wat hij met die viool gaat doen Gaat hij nog voor een goed doel gepeld worden? Want hij heeft gewoon die bejaardhuis in de muur. Ja, nou, ik denk dat hij misschien wel aan de muur hangt. Ik nee, kan me ik heel, heel goed voorstellen... Maar zal zo'n man, hij zegt nu dat hij afscheid neemt... maar zal hij echt nooit meer gaan spelen? Hij is 82. Ja, maar dat zegt helemaal niks. En het is ook zo van, een... zeker vanwege de corona en zo... dat ze uh, nergens toe optreden, want hij trad nog wel eens op. En vroeger deed hij dan ook uh, met de uh, kerstsamenzang... Uh, vroeger bij uh, uh, Kopertje en uh, nu bij Het Wapen. Yeah. Ik ben ook heel benieuwd of dat soort dingen nog doorgaan. Ja. Yeah. Nou, dus het is, uh, het is al wel. snel, het is zip over zip vier maanden. Drie, drieënhalf alweer. ja. Yeah. Ja, maar het, is, het is wel open open podium geweest afgelopen zondag. Ja. Met het artiesten, onze, onze, de burgemeester heb ik ook weer gespeeld op zijn bask. Ja, daar was ik bij, heel leuk. Ja, ja dat was zondag, ja. geloof ik. En, een van de hoogtepunten was Maaike uh, Kappel. Maaike Kappel, ja. ja Kappel. Die is, uh, en ik denk, wat uh, heeft zij gedaan? Ze op een ja, dat doet ze erg leuk. Dat doet ze echt leuk. Dat dus is ik... echt wel meer dan zeg maar gewoon... een hallo, ben je Jan Klaas? Nee, dat was toch ook bij Recreade. Dat was oh. ook altijd. En dat, dat vond ik altijd erg leuk. Oké. Okay. Dus, nou uh... goed, dat was voor de kleintjes. Dat begrijp je natuurlijk allemaal wel. Maar goed, er was ook serieus uh, muziek van de band... Uh, Brand New Oldtimers. En daar speelde dus onze burgemeester ja. in. Nou, ja, ik had een, een appje gestuurd van... Uh, dat het wel een beetje leek op met z'n forten. Dat vond hij erg leuk om te ja, horen. Klopt. Ja, klopt. Met z'n uh, forten, ja. Maar goed, Wat, zei, wat valt er nog meer in die om ja, te lezen? Uh, om te voorkomen dat de eikenprocessierup... zich de komende jaren in Zandvoort en Bentveld gaat vestigen... hebben de gemeente Zandvoort en spaarne uh, gezamenlijk maatregelen genomen. En ze gaan dus uh, hok, hokjes plaatsen voor uh, vogelhuisjes... Dus voor Oh ja, die, die, geniet... die vinden ze erg lekker. Ja, ja, ja. En uh, ze zeggen al, één nest mezen met van 8 tot 10 jongen kan wel 550 rupsen per dag aan. Zo. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat ze in Zandvoort uh, uh, zijn. Er we zijn wel meer plekken in de regio, maar we hebben niet al te veel eiken staan in zand Het zijn meestal iepen, maar ja, die gaan ook allemaal plat. Ja, ik wil zeggen, de iepen gaan er ook allemaal aan. Dus, uh, dus ja, dat is een beetje vanaf. een of andere straks is allemaal strand, gewoon stuifvlakte wordt het. Ja. Kan ik mijn handdoekje hier neerleggen? Ja, het is wel heel ver lopen naar de, de zee, hè? maar je kan het wel neerleggen hier op het zand. Dat kan wel. Ja, er is een bomen te vinden. Dus uh, we verzanden, wordt een soort woestijn. Eén grote woestijn. Ja, politiek uh, jaar gaat weer beginnen, dinsdag gaat weer de raadsvergadering van start... Er zijn veel onderwerpen, er zijn ook twee dagen voor uitgetrokken. Eén van de dingen waar ze over gepraat zijn: spelregels, woningbouwontwikkeling... huur en koop, grondbeleid, uh, het gaat er over 2024. Uh, en ook de aankoop Rode Kruisgebouw wordt over gesproken. Ja, ho ja, hoeveel moet die nou kosten? Dat heb ik niet Kunnen we hem de... nou zelf niet kopen dan gewoon? Dan gaan we daar gewoon? Als ik hem nou koop, dan verhuur ik het aan de radio. Oké, okay, jij hebt wel wat geld om te we heel... investeren. Nou ja, jij ook. Ja. Dan, gaan we, dan kopen we hem samen. Maar is dat echt, is dat, en, is dan is dan dat al handel, Rode reis. Kruis? Of is het liefdageitwerk? Dat is een oude school is dat. Nee, maar dat is uh, dat gebouw. Dat is gewoon een investering. Oké, okay, dat gebouw wordt ge kan je kopen van het Rode Kruis ja. en dan gaan zij met dat geld weer een ander gebouw kopen. Nou, ik de denk wel dat ze er is. Of is het niet meer nodig, Rode Kruis? Nee, Henkertje. Al die mensen die hier wonen gaan toch binnenkort al. Nou goed. Nou, nou, nou, nou, nou. Nou goed. Nou, nou, nou. Uh, nou goed. Ja, ik ja, het ja. belangrijkste natuurlijk de statuutnotitie uh, cultuurnota voor Zandvoort. Ja, dat is niet onbelangrijk om daarover te gaan kijken. Hoe, hoe dat moet met die coronatoestand allemaal. En verder, de Naya's nota wordt vervroegd. Geert-Jan Bluis die gaat uh, de actuele stand van zaak... ofwel het huishoudboekje al even een doornemen. Want er schijnt wel wat geld hiernaar weg te lekken... en niet binnen te komen natuurlijk. Goed. Nou, ja, de andere... burgemeester en wethouders... die gaan graag met u, lieve luisteraars, ja. in gesprek. Want uh, je kan dus... Uh, in het gemeentehuis kan je volgens mij zijn. En uh, het is dan... Uh, Oh nee, ja. Raadhuis Blauwe Tram, Pluspunt Noord en de Bodaan. En dan kan je dus tussen 4 en 5 uur terecht op de woensdagmiddagen. En op 9 september uh, is het in uh, het Raadhuis de burgemeester. De 16e in de Blauwe Tram, uh, wethouder Verheij. En de 23e in Pluspunt Noord, wethouder Bluis. En uh, in de Bodaan, 30 september, wethouder Van Haafden. Dus je kan daar gewoon uh, alle onderwerpen die je maar wilt. En uh, alle coronamaatregelen worden in acht genomen en... Uh, ja, je, je kan er gewoon op de Bonnefoy heen, volgens mij. Oké, okay, nou mooi. En uh, het leuke is wel: de rubriek Vragen te Gemeente zal vanaf volgende week starten in de krant. En hiervoor kunt u een vraag mailen naar bestuurssecretariaat.zandvoort.nl. En uh, die vraag wordt dan in de krant opgenomen en beantwoord. Oké, okay, nou, nou mooi. Toch? Ja, terrassen worden uitgebreid tot en met 1 november. Het was natuurlijk eerst al 1 september. En nu hebben ze dinsdag besloten dat het 1 november door mag blijven gaan. En er is natuurlijk ook gastvrij allemaal. Je kunt mensen veel met ontvangen natuurlijk. En het gaat ook vooral over de Haltestraat. Die is natuurlijk was natuurlijk van donderdag tot en met zondag van drie uur s middags tot twee uur s nachts was die afgesloten. En kon je daar gewoon lekker lopen. Echt overheen lopen? Ja, maar ja, het is nu uh, winter aan het worden. Het wordt stukken stiller. Er wordt natuurlijk wel weer heel veel extra ge, ge, uh, stroom ge, gemaakt. Omdat je natuurlijk heel veel van je thuis moet gaan verwarmen. Want anders komen mensen natuurlijk niet meer. Nou, nu ja. gaan ze het veranderen. Nu wordt het vrijdag tot met zondag van 6 uur tot 2 uur. Ze vinden het wel mooi dat het gedaan wordt. Het is wel jammer dat de tijden een beetje ingekort wordt, zegt Ron Brouwers van Laura nou, en Hardy. Wardy. Ja, de en... hè? De is meestal rond de uur of vier ja. op de vrijdag en de zaterdagmiddag en de zondag ook. Dus als je dan lekker gewoon om vier uur dat gaat doen, dan kunnen de mensen gewoon uh, lekker buiten op het terras zitten en uh, roken je wachten doen. eerst. Tot uur. Wachten, ja. ja, dat is wel waar. Verder is het wel belangrijk dat je, zeg maar, als je op het terras gaat zitten, dat je een bruiloft hebt en dat je een minister uitnodigt. Anders kan je namelijk niet uh, op het terras zitten. Dat is heel belangrijk. Dat je een minister uitnodigt. Ja. Hij stelt zich beschikbaar. Wat ja, uh, ja. opleuken. Oh, en uh, als, als ervaringsdeskundige. En daarna gaat hij een heel emotioneel. Sorry, dit was niet de bedoeling. Dat <laughs> oh, heb ik het, het weer gedaan. gedaan? Doe. Heb ik je weer een schouderklap Sorry, gegeven? Fred, maar ik, moet er niet, moet er, ik wil er geen voorstelling van maken dat jij het doet met... Nee, nou ja, maak verder dat niet uit. Met wie? Hij zegt, hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Nou, daar wil ik geen voorstelling oh, van nee, maken. Nee, nee, nee, nee. Nou goed, tot dus zover de standvoortse berichten. Het tweede gedeelte vindt het eruit, we gaan er nog veel meer. En aanwijzingen die u moet opvolgen. Houdt het ja. in de gaten, hè? Ja. Fijne toestel op aanstaan. Lekker de muziek. Beetje drama. Maar daar ben, ben ik wel een grote fan van. Ik ben niet vies van een beetje drama. Gisteravond nog even... Jij, jij zei het vanochtend al. Je zag een documentaire over het, over het leven van Paul Verhoeven. Ja. Is dat zo? Ja, dat zei je, toch? Ja? Gisteravond zag ik de film Ellen nog even te kijken. Ook in ja. het geval had ik iets over gelezen. Zal ik eens nou. kijken of, uh, of, of, of dat zo is? Dat of hij van ons, ons heen geval is vannacht? Ja. Nee, toch? Nee, geloof ik niet, dat is het nog een taaie man. Ik heb het ook wel een beetje gekeken, maar ik zag ook niks. Dus volgens mij is het samen een hoop van omstandigheden. Of zal hij zoveel jaar in de, in de scene zitten? Ja, maar ik zag onderin staan dat het eigenlijk Nederland in beweging er was. En dit was er dus niet. Oh, dit was echt een ingelaste uitzending? Ik, ik, dat denk ik dan, ja. Hmm. Dat zou toch, toch wel ernstig zijn? Dat zou ja. wel ernstig maar zijn. Maar ja, dan was het toch wel op het nieuws geweest, denk ik. Dan hadden wij het zeker gehoord. Ja, uh, het is niet dat we een, ba een bandje aan het luisteren zijn van gisteravond. Uh, ja, Paul, vroeger gisteren had ik Ellen nog even gekeken. Wat een vage Franse film is dat echt. Wat pak gewoon. Echt, je denkt, van, het begint al met een verkrachtingsscène. Je komt regelmatig terug en uiteindelijk is dat een soort spel. En nou, het echt, gaat alle kanten op. En maar weet je wat nou, nou, heel erg ik, is? Ik, ik kijk toevallig niet zoveel tv uh, en ook films, maar ik bleef hier toch wel in hangen omdat ik gebiologeerd was want wat een rarigheid is dit zeg. Dat dit op de televisie mag. Is het zet het niet aan tot hele rare seksuele handelingen. Waarschijnlijk wel. Dus er Zat va hier ook een foto van hem met Monique van der Ven bij de première van Turks Spruit. Ja, ook heel veel Dat lijkt net of, er is wel een hele rare foto. Ja. Net alsof ze niet helemaal goed zijn. Ja, ja, dat komt vooral door die bril. Want dat was, ja. Ja, het was dat hip. Zo'n zo zo beetje toch... Uh, ja, Idiote bril, zeg maar. Om het maar even te benoemen. Ja, ja, nee, goed. Ja, het ja. grappige is, uh, er is een hoop te doen over Wit-Rosland. De, de president is daar natuurlijk gekozen. Met 80 Echt overtuigend. Maar heel veel mensen gingen leke, aan elkaar vragen. Heb jij ook nog gestemd? Nee. Lukashenko. Nee, daar heb ik op gestemd. En jij dan? Wat de fuck? Wie heeft nog gestemd? niemand bleek. was gewoon oplichting. En die vrouw, sorry, de, de tegenstander van hem, die is ook gevlucht. Dan laten we teruggekomen en toen heeft ze een, iets voorgelezen. Dat ze zei van, nou, geef hem maar aan toe, want anders gaat het fout met ons aflopen. Heeft ze later weer ingetrokken natuurlijk. En nu heeft ze opgeroepen dat de, de VN, geloof ik, daarnaar moet kijken, omdat er echt zo heftige dingen gebeuren in Wit-Rusland. Mensen worden mishandeld, opgepakt. Uh, ja, het is echt, het loopt helemaal de spuigehaard uit. En nu die, uh, die president is er ook bij Poetin op bezoek geweest, want die denkt, oh, Poetin kan misschien een beetje helpen. En nog een andere mensen was erbij. En ik zit dat allemaal te kijken. Oh, wat erg. En ik zat echt Jezus, dit gaat helemaal fout. Maar één keer zeg ik nee Maar wacht even. Hier is er veel iets ergens aan de hand. Zie je dat? Ze staan heel dicht bij elkaar. Ze houden anderhalve meter he, regel helemaal niet in de acht. Oh. En toen wist ik helemaal niet wat ik ervoor allemaal weer gezien had. Dat is eigenlijk <lacht> nee, het belangrijkste. Die anderhalve meter. <lacht> Verschrikkelijk, hè? Ja. Ze staan binnen man. anderhalve meter. Oh ja. Nou, oh, oké. Okay. Nou goed, nog iets anders. Ja, ik, in, een, in een Jeu de Boule toernooi. Ja, dat was wel grappig. Dat was in Franse Franse Marseille. En het was eigenlijk een, een toernooi. Dit was eigenlijk al uh, uh, uitgesteld vanwege de corona en zo. En ook eindelijk konden ze het uh, doen. Ja. En uh, het is het grootste pétanque, dat is het Franse woord voor Jeu de Boule, uh, toernooi ter wereld. In, uh, pétanque? Het heet het uh, toernooi Mondial Mar La Marseillaise. En meestal telt het evenement wel 15.000 deelnemers, 150.000 toeschouwers. Maar ja, nu was het wat, uh, wat kleiner. Maar er waren dus drie uh, Belgen. En die hadden een wedstrijd tussen tegen drie mannen uit Marseille. De wedstrijd ging goed. Die mannen uit Marseille waren een beetje teut. Dus dat ging allemaal helemaal niet goed. Dus die verloren. Uh, ze kregen 13 punten tegen. Nou ja, na nou, de wedstrijd gingen de teams uit elkaar. De Fransen brachten de scorekaart naar de jury. En toen de Belgen die wilden valideren... merkte ze dat de score was omgedraaid. Dus dat zij verloren hadden met één punt. En die Belgen hadden er 13. Of nee, die... Uh... Die mannen uit Marseille. Die het, het is het kaartje omgedraaid. Ja, ik denk het. Ja, dat is goed. Nou ja, de thuisvloer had flink gedronken. En er ontstond een stevige discussie. En daarom heeft het scheidsrecht opgesloten om beide teams te disqualificeren. Was het, was het in plaats van was het 18, was het 81, 1 of zoiets. En dan kan je het nog omdraaien. Was 13, het 13-1? Ja. Oh, ja, oh dus, ja. nee, 13 kan niet. Dan dan dan is het gewoon gewoon bovenin hebben ze de namen veranderd, denk ik. 1-E krijg je anders dan. Maar ja, die mannen die 1, hebben 1 e. dus gewoon echt. Zei ze, ze, ze, ze, ze die Belgen, ze daagden ons uit achtervolgden ons met hun ballen. Nee, gewoon, nee, toch? En dan heb je van die grote stalen ballen zijn. Oh nou, mijn net. god. Hè? En die Fransen kregen hulp van vrienden uit Marseille. Er stond chaos en ja? er kwamen klappen en alles. Maar niemand kwam tussen beiden, ondanks de hulp die ze vroegen. Ja? En uh, nou, toen zijn ze uiteindelijk weggegaan. Ja? Maar het is ook hier... Nog iemand de, dood? Er, is nog, er zijn nog meer incidenten tijdens dit toernooi. Ik dacht van, nou, dat hele suffe mensen waren altijd die mensen die... Je, eindelijk je de die sport een beetje interessant. Gewoon een beetje verjaardensport. Ja. Maar uh, er was gisteren ook weer een speler die plotseling een toeschouwer aanviel... die hem de hele tijd beledigingen toeriep. Ja, met een mes of uh, voelt het mee? Hè? Ja, ja, ja met die, die bal is natuurlijk ook wel effectief, echt, hoor. Echt, dat is echt de meest suffe sport. In één keer krijgt hij zo in een opleving. Ja, Dan wordt hij in één keer veel spannender allemaal. Maar het is een agressieve sport, wordt het Echt van de Ja, ja, ik kom op met die ballen van je... Yeah. Dat, Sorry, dat, dat je tegen je kind he? zegt, je gaat niet op show de Boel hoor. Nee. Dat is veel nee, te gevaarlijk. Echt, twee slachtoffers bij boel. Twee mensen dood. Oh, God. wat... Ja, ja vroeger was het de boe bal vangen. Dat was ook een hele mooie sport. Ja, maar uh, daar kan je je handen mee breken, gewoon hè? Ja, het is echt, was echt altijd voor oude mensen. Die hadden ook zo'n zo klein magneetje. Dan, konden ze, dan hoefden ze niet te bukken. Dan konden ze namelijk met het magneetje aan het touwtje. Of ja, of lees, ja. Lees een zak En dan konden ze weer langzaam omhoog trekken, zo. Die bal. Oh, Oké. Okay. dat je hem niet op je teen laat vallen. Ja, of zo'n ding waarmee ze uh, honden voor hondenballen weggooien. En dat ze daar flinke magneten in doen, dan kunnen ze hem zo pakken. Dat zou ook nog kunnen. Ja, het zijn er, er meerdere, hè? Drie. Ja, ah, goed. Ja, maar wat bijzonder, bijzonder verhaal, dit. Een bijzonder verhaal. En Kijk uit als je het gaat doen. Goed. Het is al weer kwart voor negen in Zonnig wordt Erg waar, wat een lekker weer om even de neus. schoon dus te, te, te, te laten waaien. Dit was even een lekker muziek. Hier, de in. Hit and run. You're the war of a and I'm behind. It's in the flick of a trigger Ik ga relativeren het leven. En nou, ook vol. Het zijn allemaal soldaten. Ik heb me al een tijdje niet meer gehoord, die uitdrukking trouwens, dat we allemaal soldaten zijn. Ik denk dat we er toch een beetje van terug zijn gekomen. Maar goed, de Larkins en het heet uh, Into You. Jazeker, I'm all into you. Ja zeker. we kijken nog even naar de wereld. Een wat, wat me gisteren, uh, is vandaag stond het ook in de krant. Het geheim van Aals. Dat gaat natuurlijk ook over twee mannen die uiteindelijk zijn verdwenen uit uh, de Zanzibar in Durn. En dat gebeurde in 1974, hè? Ja, Pieter Hulskens en zijn uh, maat uh, Hans Maartens. De een was 21, de ander was 20. En die hadden er s'avonds later even een klusje. En die werden gevraagd. En uh, deze, uh, deze Piet Hulskens zei gegeven van... ik heb straks heel veel geld, jong. Ik heb straks meer geld dan, uh, dan jij hier op de bank hebt staan. Even een klusje doen. Nou, dan zei wat wel, denk wat voor klusje is dat? S'nachts, dat is een beetje duister. Nu schijnt dus dat ze weggeroepen zijn om een klus te doen ergens in Duitsland. En nu komt dus sinds een paar jaar zijn ze erachter gekomen dat het waarschijnlijk dat die weggeroepen is naar een gebied bij een meer. En daar schijnen ze waarschijnlijk in het meer met een wagen gereden te zijn. Omdat een van de heren een, buiten, of een relatie had met een vrouw die getrouwd was. En die was getrouwd met een andere stratenmaker. En die heeft er verhaal gehaald, dat is een beetje het verhaal. En nu heeft één private investigator, oftewel die. die, die uh, hoe noem ik dat weer? Private investigator. Uh, een privé die heeft ernaar gekeken, die is jarenlang knutselig knutsel geweest. En die zegt, volgens mij is het dit het meer waar ze zouden kunnen liggen. En de politie heeft daar met zo naar de bodem afgezocht en hij heeft twee plekken gevonden waar een groot object in de bodem verdwenen is. En dat zou metaal kunnen zijn. Dus dat gaan ze binnenkort gaan ze zoeken. Aanstaande dinsdag. Okay. Dit is wel echt net op zoek naar het monster van nog of zo. Weet je? Of ja. de schat van... Uh, je denkt, ja, het is wel heel bizar. 46 jaar geleden zijn deze mannen verdwenen. In ja. de familie hebben we het nooit kunnen verwerken. Want ja, waar zijn ze, joh? Ze dachten eerst legioenen... Uh, Vreemdelingen legioenen. -legioen? Vreemdelingen oh, ja. ja, ja, ja, ja. Dat ja, ja. is niet waar. Geven, nou, ze zijn nee, nee, nee. Ja, helemaal van de aardbodem verdwenen. Nooit opgelost. Komende maandag is het een watch-free pagina... in het leven geroepen van Netflix. een je... watch-free? Watch-free. Dus kijk voor niks pagina bij Netflix. Dus, dus, uh, Oké. Okay. Dus maandag kan je daar gewoon even een dagje kijken. Dus, dat doen we al jaren. Dat doen ze eigenlijk. <laughs> om mensen... Ja, nee, maar nu uh, kosteloos. Ja. Yeah. Maar ja, dat gebeurt sowieso al. Ja, en daarnaast is er een heel mooi verhaal... dat een Utrechtse paleontoloog heeft een uniek dinosaurusfossiel gevonden... op een Schots eiland... ja. Yeah. En uh, het fossiel dateert van de periode midden Jura. Dus 174 tot 163 miljoen jaar geleden. We kijken niet op een miljoen jaren. Maar uh, waarschijnlijk is het een kuitbeen zijn. En het, die fondsen geeft weer nieuwe informatie. En het is natuurlijk wel heel leuk. Want er is te veel negatief nieuws. Dus we moeten eigenlijk ook positief nieuws moeten we gewoon delen. Jazeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik had gisteren even bekijken naar uh, het, het nieuws. En daar hoorde ik uiteindelijk dat er uh, waarschijnlijk naar... Uh, 30 dagen in Beirut... dat ze toch nog leven hebben gevonden onder ja. het puin. Dat maar wie, wie was het? Wel, de... nou, ze hebben, ze zijn, eerst wilden ze stoppen... Uh, ze hadden de hele nacht... een hond had uh, leven gevonden. Uiteindelijk hebben ze zich echt gemeten. Je denkt, nou, een hond kan er wel eens naast zitten. Maar deze hond is heel goed. Uiteindelijk hebben ze met zo'n met, sona, met -apparaat, hebben ze allemaal getest. En Het bleek dat ze echt een hartslag hoorden. En uiteindelijk oh, warmtebronnen zagen ze. Maar het gevolg van dit verhaal hoor je Ja, niet. nog niet. Dus yes, ik ben bang. De, ik denk dat ze vannacht nog bezig zijn geweest. Die is het net te uitdoven zo. Ah nee, als je, der, ja, als je 30 jaar dagen onder de grond zit... daar hou je even vol, hè. Kom op, niet aanstellen. Dan ja. doe je er 31, maak je ervan ik hoop nee, het, ja. Ja, het zal wel bizar zijn. Dat geeft wel heel veel mensen hoop natuurlijk. Als daar nog iemand uh, tevoorschijn komt... Ik kan eens te kijken, dag. hartslag bij je, Roet? Ik denk dat die op zichzelf uh, naast de koelkast heeft gelegen. Dat kan niet anders. Ja. En, wel bijzonder, hebben ze dan nog gangstroom gehad. Want kan die koelkast betreft, natuurlijk alles. Er is geen, er is geen nieuwe nee. stuk meer. Ik ben bang dat dat toch... Uh, ja, ja, goed. Het is 23 uur geleden alweer, hè? Ja, het is alweer een tijdje geleden. Maar goed, mm. ze zouden eerst vannacht stoppen. En uiteindelijk kwam er heel veel protesten. Uiteindelijk zijn ze toch met een nieuwe groep zijn ze door aan het... Aan het zoeken gegaan. Oh, oh, oh, oh. Ja, het zal wel uh, kroonend werk zijn. En als je ook die puinhoopjes ziet, dat je 200 doden... je denkt van, valt nog mee? Ja, valt het mee, hè? Jeze, ja, ja, ja, ja, ja. Belachelijk dat je dat denkt, valt nog mee? Ja, maar er is waarschijnlijk ook een heleboel... Uh, dan niet uh, van beton, maar ook een heleboel van hout of uh, allerlei... Uh... Nou ja, het is havengebied natuurlijk. Ja. Zit ik ook te denken. Dus dat is natuurlijk heel veel uh, loodsen. Ja, het is wel afgrijselijk allemaal. Ja, het is wel het is afwachten. Ja. Daar hoor je niet zoveel over, maar daar moet ook wat meer aandacht aan besteed worden. Goed, nou, even een leuk plaatje. Rare muziek hier: Giant Rocks. The signs when the air is laying down on the rooftop of our house. And on the inside, we didn't make a sound the fear we used to drown. Catching fire Now we're out of time